11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Bleckenhorst. Zometeen in de gids.fm. Taalfoutjes doen het goed op internet. En is rood vlees wel of niet slecht voor lijf en leden? Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. In een dorp in Servië heeft een man een bloedbad aangericht onder zijn buren. Hij schoot 13 mensen dood. Zes mannen, zes vrouwen en een kind. De man van 60 ging vanochtend vroeg van deur tot deur... en schoot iedereen neer die hij tegenkwam. Een poging om zichzelf en zijn vrouw om het leven te brengen mislukte. Waarom die tot zijn daad kwam is nog onbekend, zegt correspondent Joost van Egmond. De buren zeggen dat hij zich gisteren nog heel normaal gedroeg. Ja, dat zie je vaker. Wat we ook weten is dat hij niet bij de sociale hulpverlening bekend stond als een psychiatrisch geval. Maar wat hem tot deze daad heeft gebracht, weet de politie nog absoluut niet. ING heeft opnieuw een storing bij het internetbankier. voor veel klanten is het onmogelijk om in te loggen op de internetbankiersite bank of de mobiele app. Ook online betalingen van ING-klanten via iDeal mislukken. Volgens de bank zijn de diensten zeer beperkt beschikbaar. ING weet nog niet wat de oorzaak is. Nee, die is nog niet exact bekend. Het is een tech van technische aard. Uh, en we, ja, we gaan nu alles in het werk zetten om, uh, om het probleem te herstellen. Vergeleken met een jaar eerder geleden is de inflatie vorige maand wat minder hard gestegen dan in februari. In maart was de inflatie 2,9 procent, terwijl het in februari nog 3 procent was. De inflatie daalde vooral doordat benzine goedkoper werd. Het btw-tarief voor woningonderhoud ging van 21 naar 6 procent en dat had ook een verlagend effect op de inflatie. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft de eerste afspraak van koningin Beatrix... na haar abdicatie bekendgemaakt. Op 24 mei onthult prinses Beatrix een monument in Scheveningen. Op dat vissersnamenmonument staan de namen van alle Scheveningse vissers... die tijdens hun werk het leven hebben verloren op zee. Dan op het weer. Eerst nog wat zon. Van het zuidwesten uit wat regen. Het wordt 8 tot 10 graden. Ook morgen en donderdag wat regen. Vanaf vrijdag knapt het weer langzaam iets op. Bij de AWB Kees Kwaks met de verkeersinformatie. File staat op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld Giesendam staat een bus stil op de rechte rijstrook. staat 5 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Zometeen op deze zender verder met de gids.fm. Welkom bij de vrachtvraag van vandaag. De kennisquiz van Burtvaart voor logistieke professionals... die alles direct duidelijk maakt. Luisteraars als opgeluid, hier komt-ie...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 Para. Radio 1, de gids.fm met de Bora Plekkenhorst. Goedemorgen, taal leeft. En niet alleen correcte taal, maar ook fouttaalgebruik. De taalfoutjes, zeg maar. Bewust met een V geschreven. Dat is een vondst en ook een Facebookpagina van twee taalliefhebbers... die de pagina begin vorig jaar ter eigen vermaak oprichten. En tot hun verrassing stroomde de fans toe, tot nu al 140.000. Ik vraag hen zo naar de mooie fouten die zij gepost kregen. En ook dit uur, rood vlees kan kanker veroorzaken... Maar is het ook slecht voor hart- en bloedvaten? Er is nieuw onderzoek waarin dat wordt gesteld. Maar voedingsdeskundige Marianne Gelijnser... verwijst die conclusie naar het Rijk der Fabelen. En moeten de voetbalclubs die in de eredivisie spelen... hun tweede elftallen in de Jupilair League laten uitkomen... om die divisie weer een beetje op te schudden. Daarover zometeen een goed gesprek. En wilt u meespelen? Surf naar gids.fm. De Nederlandse Vereniging van Psychologen en Psychotherapeuten... de NVVP is boos. De vereniging is niet te spreken over een conceptadvies van de inspectie voor de gezondheidszorg aan minister Schippers. Daarin staat dat psychotherapeuten en vrijgevestigde psychologen geen complexe gevallen meer mogen behandelen. Aan de lijn Arnoud van Buren, psychotherapeut en voorzitter van de NVVP. Goedemorgen meneer van Buren. Goedemorgen mevrouw. Kunt u mij het verschil nog eens uitleggen tussen psychologen, vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten? <hijen> ja, um... Uh, een complex verhaal wellicht. We, we kennen in Nederland de beroepsgroep van de psychologen en we kennen de beroepsgroep van de psychotherapeuten. En psychotherapeuten zijn uh, die psychologen en soms ook artsen of uh, pedagogen of maatschappelijk werkers die zich gespecialiseerd hebben in allerlei vormen van psychotherapie. En in die zin zijn het heel aanpalende beroepsgroepen. En een vorm uh, van psychotherapie kan zijn? Nou, bijvoorbeeld uh, gedragstherapie of uh, psychoanalytische psychotherapie of uh, EMDR. Er zijn heel veel diverse vormen van psychotherapie. En daarna vroeg u wat is het verschil tussen vrijgevestigde en niet vrijgevestigde. In Nederland is het zo, en dat is een mooie zaak, dat cliënten uh, kunnen kiezen tussen dat ze in behandeling gaan bij een GGZ-instelling. Dan wel dat ze zich wensen, uh, wenden tot een vrijgevestigde hulpverlener. En dat kan zowel in de eerste lijn, dus een vrijgevestigde eerste lijns zijn. Maar het kan ook in de tweede lijn zijn bij een vrijgevestigde psychiater of psychotherapeut. Waar men zich prettig bij voelt. Dat betekent dat je zorg op maat kan bieden die uh, vaak ook uh, goedkoop is... omdat die heel efficiënt is. Het zijn veel eenmanszaken. Het zijn mensen die dus particulier werken. En uh, er, zijn, uh, er is een groep cliënten die zich daar heel veilig en goed geholpen uh, weet. En dat kan ook bij een psychotherapeut... die dus niet per definitie psychologie hoeft te hebben gestudeerd. Nee, die heeft een opleiding gedaan tot psychotherapeut. En uh, die kan een vooropleiding hebben tot psycholoog, maar hij kan ook een vooropleiding hebben tot arts of pedagoog bijvoorbeeld. Nu is er het advies en daar bent u enorm boos over. Waarom? Ja, wij zijn vooral erg boos omdat wij vorig jaar een akkoord hebben gesloten uh, met het hele GGZ-veld, met de minister en alle belangrijke partijen waarin heel expliciet staat gedefinieerd wie in de toekomst uh, in de uh, wat ze dan nu de specialistische zorg gaan noemen, dat is wat we nu eigenlijk de tweede lijns en de derde lijns GGZ noemen, uh, daar behandelingen uh, kunnen uitvoeren. En uh, de inspectie heeft nu eigenlijk geheel uh, tegen wat wij in dat akkoord met de minister hebben afgesproken, waar ook haar handtekening onder staat... Uh, uh, een preadvies uitgebracht waarin men zegt... Uh, psychotherapeuten en sowieso vrijgevestigden... dus ook vrijgevestigde psychiaters en uh, klinisch psychologen... en psychotherapeuten kunnen geen complexe zorg meer verlenen. En dat betekent, behalve dat er afspraken met ons geschonden worden... wat we natuurlijk heel vervelend vinden... want de inkt is nog nauwelijks droog van de handtekeningen onder het akkoord... Um, dat ook de continuïteit van de zorg voor een aanzienlijke cliëntengroep uh, uh, nou ja, in gevaar is. Nou, waar, waar zit de inspectie voor de gezondheidszorg dat advies dan ook? Nou, Waarom mag dat, u bijvoorbeeld geen complexe gevallen meer behandelen? Nou, Dat is precies ook onze vraag. Wij begrijpen er helemaal niets van. Wij vinden ook dat ons beroep in dat pre-advies als een karikatuur is afgeschilderd en wordt gedisqualificeerd. Nou, u zou het ze kunnen vragen natuurlijk. U heeft tenslotte ook die handtekening gezet. Ja, dat hebben we natuurlijk ook gedaan. U kunt, uh, u kunt zich voorstellen, wij zijn uh, daarover gebriefd uh, twee weken geleden door de inspectie. Wij hebben daar onze uh, protesten uiteraard gelijk laten horen. En er is inmiddels ook een, uh, een brief uh, uh, naar hen op weg waarin wij ons uh, daar tegen verzetten. Maar het probleem is dat dit nu al de tweede keer is dat in feite afspraken die met VWS zijn gemaakt... dus blijkbaar uh, aan alle kanten uh, ja, beschoten kunnen worden... door instanties die mede onder controle staan van... het zijn natuurlijk wel adviesorganen van de minister. Maar blijkbaar uh, is het niet zo dat als je met elkaar een afspraak maakt... dat die leidend is in waar de minister zich over laat adviseren. Maar los van die afspraken, waarom vindt u dat u bijvoorbeeld... wel de complexe gevallen kunt behandelen? Nou, dat, dat doen wij al decennia. Uh, en met heel groot succes. Uh, ik zal maar zeggen, de, er is veel vraag naar zorg. Uh, uh, ggz zorg in de, in de tweede lijn. Er zijn veel cliënten die goed geholpen zijn. Zowel binnen instellingen, maar ook door vrijgevestigden. Uh, met complexe problemen. En uh, de, met name de redenering dat het per definitie een multidisciplinaire zorg moet zijn is een onbegrijpelijke redenering die de zorg in feite alleen maar op kosten jaagt. Maar is het niet zo dat een psychotherapeut, hè, bijvoorbeeld die cognitieve gedragstherapie, dat is maar één ja. richting waar men in kan werken? Terwijl men nee, als men in een instelling terechtkomt, is... toch meer die zorg krijgt. Echt die multidisciplinaire zorg krijgt. Psychotherapeuten worden al uh, sinds uh, 30 jaar opgeleid in verschillende vormen van psychotherapie. Ik noem nou een ze... voorbeeld hè, bij deze, ja. uiteraard. Nee, ze hebben, ze hebben vaak wel één of twee hoofdrichtingen die ze vooral toepassen, maar zijn in principe breed opgeleid. En daar, zo staat het ook in het uh, besluit psychotherapeut. Ik bedoel, dat is, uh, dat is helder. En uh, de psychotherapeut is ook altijd gezien als een behandelaar van complexe problematiek. Dus er is geen enkele reden om dat nu opeens terug te draaien. Inhoudelijk is daar geen grond voor. Je kan alleen maar vermoeden dat het uh, uh, een bezuinigingsdoelstelling heeft. De zorg die u biedt is even goed als een instelling waar men bijvoorbeeld achter vijf verschillende deurtjes een andere behandelaar vindt. In sommige vallen gevallen zijn mensen beter af in een instelling... met een multidisciplinair team daaromheen. En als ik zo iemand bijvoorbeeld naar mij verwezen krijg... dan zal ik die ook altijd doorverwijzen naar een instelling. Maar in een heleboel gevallen zijn mensen met soms hele complexe problemen... juist veel beter af bij een individuele hulpverlener... die goed kan aansluiten, die zorg op maat kan geven... Bij het complexe probleem van de cliënt. Gaat u veel patiënten verliezen door deze maatregel? Als dit werkelijkheid zou worden, dan kunnen in principe de vrijgevestigden in de uh, tweede lijn zorg hun praktijk uh, in grote getalen sluiten en zullen er heel veel cliënten uh, opeens op straat staan. Ook als ik per se bij u wil blijven? Dan zult u het helemaal zelf moeten betalen, terwijl u wel voor die zorg verzekerd bent. En dat is toch wel een hele rare uh, kronkel. Arnoud van Buren, voorzitter van de NVVP... over het advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg... over de psychotherapeuten en vrijgevestigde psychologen. Hartelijk dank. Graag gedaan. Word fan van de gids.fm op Facebook. Surf naar de gids.fm en klik op de link. Kun je als werkloze kok met een Nederlandse opleiding... binnen enkele maanden zelfstandig aan de slag in een Chinees restaurant... Uitkeringsorganisatie UWV vindt van wel, tot ongenoegen van de Chinese ondernemers. Maar waar loop je als kok tegenaan? Verslaggever Robert Jan Boy nam de proef op de som met drie Hollandse Chinese koks in opleiding. Tim Kan van de Asian College Cuisine hield een oogje in het zeil. En plaats van handeling is restaurant Asian Glories in Rotterdam. Nou, hoe dat je toch pak pak ik Ja, we staan hier in een Chinese keuken. Dat, mo dat mogen duidelijk zijn. Ten ja, ja. midden van de glimmende pannen. Hier overal kleine potjes met ingrediënten. Diverse wokken. Oh, Tim Kan. De opleider die geeft wat, uh, wat ei aan. Kluts ei zo te zien. Ja, ja zeker. Ja, kluts ijs. Maar wat je nu ziet is in ieder geval dat de wok uh, uh, gewoon goed warm wordt gemaakt. Ei wordt uh, geklutst. En dan wordt gecontroleerd met de buur, wordt er van rekening gehouden van de timing. Ja. Wanneer dan uh, de gebakken, of eigenlijk de witte rijst dan als tot voorwaardig massie wordt uh, gemaakt. Kijk, de rijstje gaat erin. De rijst gaat erin en dan uh, ga ik het eerst doorroeren En ik uh, ga met de achterkant van mijn lepel zorgen dat het een beetje plat maakt. Zodat een beetje de korrels een beetje uit elkaar gaan staan. En uh, door het schudden gaat het allemaal loszitten. Ik doe olie in de rot. Ja. Het een beetje worden. Dan doen we een beetje ei in. Dus om, uh, om de nasi te laten glijden in de bok. Ja? Ja. Uh, als de ei gaar is, doen we de groente en de rijst erbij. Wat rijst, wat doperten en wat uh, stukjes wortel Ja. Wouter is ook begonnen met ja, zijn uh, nasi. Ja, ik uh, dus, uh, Ik heb vier weken deze opleiding gedaan. Zeg maar, vier uh, lesdagen. Ja. Dus uh, Alleen de Chinese keuken. De, uh, dat de onze school de anderen niet kon financieren, dus Dat vond ik wel heel erg jammer. Maar ik had gewoon dat volgend jaar weer verder gaan met de cursus. Dus. Leuk? Ja, zeker leuk. Waarom is het leuk? Dat ik heel geïnteresseerd ben in de Aziatische keuken. Want ik ben het Franse nou wel gewend. Ik sta nu vijf jaar in de Franse keuken. En nou, ik heb alles wel, alle soorten dingen wel meegemaakt en ja. gezien. En alle producten wel, ken ik wel. En ik wil heel graag mezelf verdiepen in de Aziatische keuken. Heel erg leuk. Andere technieken, andere texturen. De manipulatie van smaken, texturen, structuren van vlees, vis. Ja, ja. Noem maar op, alles is anders. Maar dat gaat dus niet in een paar maanden. Nee, dat, ik denk dat er wel 10, 15 jaar tot aanpas kan komen. Er zijn allemaal leerlingen en ik begon ooit met de opleiding en uh, toen wist ik nog niks. En toen 16 weken later wist ik eigenlijk een hele hoop meer dan ja. dat ik eigenlijk al bedacht met de uit... Nederlandse koksopleiding en de Chinese keukenwerk. Ja, het is nog niet zo simpel als het lijkt. Waarom niet? Sowieso het handelen door de, de snelheid die je moet hebben. Want je kan ook het vuur in je hoog zetten. Ja. Maar dan moet je ook in de gaten houden dat het de reis niet gaat verbranden. Noemen ze snijtechniek? Sicileren, uh, dat doe je normaal met een frans mest maak je een, ja. maak je een, uh, een, een vloeiende beweging, en met een uh, grote sneesmes uh, is het meer erin, als een treinbeweging maken. Waar zeg heb je het over? Uh, waar over heb je een konkommers snijden bijvoorbeeld. Ook zo'n kunstig winterpeentje? Ja, dat is inderdaad, dat is ook een, uh, doe je heel, heel anders in de Chinese keuken dan als je hem in de Nederlandse keuken zou gaan snijden. Als het UWV zegt, ja, binnen een paar maanden kun je gewoon als zelfstandig werken, het kok terecht in een Chinees restaurant. Nee, dat, dat lukt dus uh, niet. Nee, dat, zeker, nee. dat moet uh, gedegen goed onderbouwd worden om uh, de koks uh, een betere uh, kansen te geven. Ook uh, voor, uh, voor de uh, mensen die uh, uh, uh, koks in dienst nemen vanuit de ja. UWV. Ja. Om ze uh, beter te kunnen begeleiden, ook de kans te kunnen geven. Want het is eigenlijk een heel fantastische keuken natuurlijk. Er is voldoende werkgelegenheid. Er is voldoende werkgelegenheid, absoluut. Ja. De, de situatie is nu zo dat er uh, gewoon uh, veel koks nodig zijn. Maar het hoeft niet betekent te alleen maar voor de aziatische keuken. Ook de Europese keukens uh, uh, smachten naar koks die dus wat meer ook ervaring hebben in de aziatische keuken. De trend volgt ook met je Japanse keuken, je sushi's. Ja. Ja. Uh, alle koks worden gewoon uh, gevraagd voor. Heb je misschien een beetje sushi gemaakt? Of ken je misschien iets van aziatische producten? Ja. Dus uh, dat is momenteel wat er momenteel speelt. Maar er is ook gezegd van ja, uh, die Chinese keuken is ten dode opgeschreven als het UWV zijn zin krijgt. Is het, wordt de soep zo heet gegeten? Nou, uh, misschien... je vinnen soep? Nou, het, misschien... soep. <laughs> uh, nou, het, het is uh, waarschijnlijk letterlijk en figuurlijk uh, zo uh, vertaald. Maar het is niet uh, ten dode opgeschreven. Uh, het geeft wel een stukje verrijking aan onze keuken. He, dus uh, de, de, de combinatie tussen de Westerse en, en de Chinezen. Ja, de voldoende welkom in de Chinese keuken, voel Ik je dat zelf? Ik het dat wel. <laughs> Voor mijn gevoel wel. Dus, uh... ja, zeker. Wat moet er gebeuren nu? Er moet nu hard gewerkt worden aan de volledige koksopleiding. Uh, zoveel mogelijk daarin gaan verdiepen. Zoveel mogelijk de handreiking geven... Uh, ...voor scholen ook zoveel mogelijk handreiking geven voor de ondernemers... ...die dus eigenlijk uh, ja, haar, uh, met de handen in de haren zitten. Uh, op, zoek op zoek naar koks. Op zoek naar goed bekwaamde koks. Alleen het moeilijkste is de communicatie, zeg maar. Met, uh, zeg maar met, uh, in de Chinese keuken, voor de Nederlander, denk ik dat het moeilijkste is de communicatie zelf. Zeg maar. Chinees worden gesproken, ja. Ja, dan. Communicatie, Tim. Wat ja, doen we maar uh, het is van, van beide, van, van beide uh, culturen. Ik bedoel, uh, de, uh, de Nederlanders koks willen erg, zijn erg geïnteresseerd in de Chinese keuken. Het moet ja. natuurlijk van beide kanten komen natuurlijk. Het is niet alleen maar dat de Nederlandse koks uh, alleen maar puur Chinees moeten spreken. Want dat, dat is gewoon uh, niet van deze tijd meer. Klaar? Eh? Ja, klaar. Proeven maar. <laughs> Drie Chinese koks in de dop. Zorac, Wouter en Jeffrey. Prima. Prima. Ja. Voor mij zijn ze alle drie chef. Nou, dank u wel. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. En hoe gaat het restaurant heten? Hey. Nasi goreng. Na, ja, Nasi goreng. Nasi goreng. Nassi goreng. Nassi goreng. Oh, ja. Nou ja, daar kan nog wel wat denkwerk overheen. Ja, okay. <laughs> Robert-Jan Boy testen drie Hollandse Chinese koks... in het Rotterdamse restaurant Asian Glories. Summer Nights... Van Marian Faithful, uit de tijd dat ze nog verkering had met Nick Jagger. Marianne Veetvol. De Mexicaanse tv en op internet veel aandacht voor een spreekwoord... waarmee prins Willem-Alexander een toespraak afsloot over het klimaat. Hij wilde zeggen... een slapende garnaal wordt door het getij meegesleurd. Maar door een vertaalfoutje werd het iets heel anders. Let me conclude by giving you a Mexican proverb. Cameron que se duerme, se logeva la chingada. Het ja, laatste woord, chingada, betekent in heel Latijns-Amerika getij... behalve dus in Mexico. En daar was de vertaler niet van op de hoogte. Ja, een slapende garnaal gaat naar de kloten, dat werd het. Dat zei onze aanstaande koning tot grote hilariteit van zijn publiek. Het heeft veel weg van de taalfoutjes... die op de gelijknamige Facebookpagina worden gepubliceerd foutjes met een V wel te verstaan, want daar is het de bedenkers om te doen. Onbedoeld grappige spel of andere taalfouten. Ruim 140.000 personen volgen op dit moment taalfoutjes op Facebook. En zij zagen al een advertentie voor de feestdagen voorbij komen... waarin geen kerststol, maar een kerstsnol wordt aangeprezen. Het succes is enorm en binnenkort wordt er ook een website gelanceerd. De mensen achter taalfoutjes heten Inger Hollebeek en Fella Bokel... en ze zitten bij mij in de studio. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Uh, is is de bron van taalfoutjes zo onuitputtelijk dat jullie met goed vertrouwen kunnen uitbreiden, Inger? Ja, zeker. Ja, we krijgen echt uh, dagelijks krijgen we honderden inzendingen binnen uit heel Nederland en België. Dus uh, ja, daar, zijn we, daar zijn we erg blij mee. We krijgen uh, veel binnen. Ja, en wat ja. wordt er dan gepubliceerd? Niet alles. Niet alles, nee. Drie per dag maar. Dus dat, zijn, uh, dat is echt een uh, strenge selectie van de echt aller super grappigste uh, foto's. En aan welke voorwaarden moet een uh, goed taalfoutje voldoen, mevrouw Bogel? Nou, voor ons is, is het belangrijkste dat wij eigenlijk meteen als we het zien beginnen te schateren. Hoewel het wel zo is dat je soms juist een taalfout hebt waar je echt even naar moet zoeken. He, dat je de tekst zit te lezen en je denkt, wat is het nou? Maar als je het dan ziet en je moet dan alsnog schateren... Dat is, dat is wel de bedoeling voor ons. Hè? Het, het plezier in taal overbrengen. Dus doordenkertjes is altijd, mogen? Doordenkertjes mogen, absoluut. Zijn soms juist het leukste als je even moet puzzelen wat er, wat er misgaat. Ja, ik ja, moet absoluut. zeggen, ik heb hem ook wel eens gezien... en dan denk ik, ik, ik begrijp hem soms gewoon niet. Nee, nou Mag die, dat? Ja, absoluut. <laughs> ja. Nou, Wij hebben het ook wel eens, en we hebben het zelfs wel eens... dat we het even moeten vragen aan de inzender van... Wat bedoel je? Maar dat, als wij het echt niet zien, dan is het vaak een, uh, dan is hij vaak ook gewoon niet grappig. Dan, dan zit er een kronkel in, in het hoofd <laughs> van de fan die iets ziet, uh, een, uh, er een fout in ziet, wat dan eigenlijk een beetje ver gezocht is, bijvoorbeeld. En dan, dus, dan valt hij af, eigenlijk. Ja, dan valt hij af. Er ja. zijn categorieën, um, zeg maar op taalfoutjes waar mensen uh, in ja. kunnen sturen. Welke zijn uh, populair? Uh, die mensen inzenden, bedoel je? Ja, en de, de categorieën die jullie ook hanteren. Nou, die, waar, waarvan we heel veel binnenkrijgen zijn bijvoorbeeld menukaarten: uh, de groeten in plaats van groenten uh, die erop geschreven worden, of de schintzel in plaats van de schnitzel, of de uh, Gordon Bleu, of de of Gordon, Gordon Blue, Gordon Blue. <laughs> die komt ook vaak binnen. Uh, supermarkten komen heel, heel veel binnen. Uh, nou ja, we, kunnen echt zo, we, hebben, we hebben een enorm bestand aan uh, fouten die op superma in supermarkten gemaakt worden. Bijvoorbeeld de kroeppoep van de Albert Heijn. Die, uh, veelvuldig die over het internet ook gedaan. Veelvuldig ja. is uh, gedeeld. Kinderen voor 3,46 euro. Ook Precies. een hele populaire. Ja, en uh, ja, kranten, de media, die uh, maken er vaak ook een potje van. Ja, wie staat er bovenaan? Uh, Telegraaf, best wel. <laughs> ja. Telegraaf en ja. Nu.nl. Ik nu denk ja. dat die uh, samen... Uh, gelijk lopen. En welke nou. foutjes maken zij dan? Nou, heel veel in koppen. Ja, dt-fouten ook gewoon echt veel. Maar dat is echt een spellingsfout. Mag dat ja. ook inderdaad in de categorie, ik kan er om schater lachen, dus hij kan mee op taalfoutjes? Nou, we, we plaatsen die niet heel vaak door. We slaan ze wel op omdat we binnenkort ook een website gaan lanceren. En daarop willen we uh, rubrieken gaan uh, maken en ook lesmateriaal bijvoorbeeld plaatsen. We krijgen heel vaak van uh, docenten uh, de reactie van een leuke site en gebruiken heel vaak voor, um, voor ja, in de klas. En daar zijn natuurlijk die DT-fouten wel heel erg leuk voor. Want uh, dan kun je ook echt aan leerlingen laten zien van het gebeurt ook echt. En soms uh, betekent een zin daardoor ook echt iets anders. Dus daarvoor slaan we ze wel op. Maar ze komen niet heel vaak op de Facebookpagina. Maar ik kan me voorstellen dat er dan ook echt uh, ja, een educatieve um, ja. les achter ja, zit. Omdat zeker. een zin helemaal verandert. Absoluut. Maar iemand die bijvoorbeeld groeten uh, ja, tikt in plaats van groenten... dat is misschien ook wel de snelheid natuurlijk. Ja, dat is absoluut ja. zo. Dat gebeurt ook wel vaker. Dus het, het moet... Een Humoristisch effect hebben. He, er wil in de context wel iets soms gebeuren waardoor zo'n woord waar een letter mist, ja, een andere betekenis krijgt. En dan is, het, dan is het heel grappig. Maar als het dat niet heeft, dan slaan we hem vaak ook over. Kijk, wat we bijvoorbeeld heel vaak binnenkrijgen is verrassingen met één r. Veelgemaakte taalfout. Ja, in sommige gevallen wordt die grappig. He, als, het, als het in een combinatie met een begrafenis bijvoorbeeld is... Uh, wat wel eens gebeurt, dan, dan wordt het bijna pijnlijk grappig. Um, maar als het dat niet is... het gaat gewoon over een menu bijvoorbeeld, een kinderverassing... ja... Dan, dan heb je er niet zoveel aan. En dan plaats je hem inderdaad niet zo snel door. Zijn er ook grenzen aan, aan dingen dat jullie zeggen... nou, uh, het, het is pijnlijk en laat het grappige maar weg. Dus dat kan echt niet? Absoluut. Ja, we hebben, we hebben in het verleden ook wel eens de fout gemaakt. He, iets met een uh, rouwadvertentie advertentie waar een fout in zult van... hij is weer van ons heen gegaan, alsof hij dan... Twee keer was overleden. Um, dat, dat wordt inderdaad niet gewaardeerd. En, en uh, die, die slaan we ook over. En som, in sommige gevallen zoeken we wel de grens op, omdat het ook gaat om taal. Hè? En het toch een, ja, een speels educatief effect heeft. Maar um, we, we, pro, we zijn daar wel voorzichtig mee. Ja, absoluut. Het moet wel uh, ja, leuk, ja, blijven het moet leuk blijven, je, om het zo ja, maar te zeggen. Mevrouw Rollebeek, wat doet u in het dagelijks leven? Ik ben uh, freelance tekstschrijver en fotograaf. Kan dit er nog bij? Uh, nou, bijna niet. <lacht> nee, wel hoor. Nee, het is veel. Want we zijn heel blij met alle inzendingen. Maar het is veel werk om dat allemaal uh, door te nemen. En dat vinden we ook heel erg leuk om dat door te nemen. Omdat dat ja, ook, ook betrokkenheid geeft met je fans. En uh, leuke discussies. Dus uh, ja, ja maar het is pittig. Uh, mevrouw Bobel? Ik werk als community manager bij National Um, en het is inderdaad... Uh, het, is, het is flink wat werk om het ernaast te doen. Dus er gaan veel avonduren en weekenduren toch wel in zitten. Het is met name natuurlijk... Ja, alle foutjes die ingezonden worden, nakijken, inplannen. Het is heel leuk ook om te doen. Hoor. Dus je doet het met heel veel plezier. Maar je, we willen natuurlijk eigenlijk ook doorontwikkelen. Hè. We willen die website doen en dergelijke. En juist om daar dan de tijd voor te vinden... dat is vaak wel echt een uitdaging. Dus proberen nu redactieoverleg in te plannen. Want verdient het nog wat? Dat is dan ook altijd mogelijk. Op dit op de vraag, moment is het, uh, is het echt een, uh, nog steeds een hobby. Doen we het voor ons plezier. Het zou natuurlijk leuk zijn om dat er, uh, er uiteindelijk uit te kunnen gaan halen. Absoluut. Kan dat als straks die website wordt opgericht? En jullie groter gaan groeien? Ja, dat, nou ja, goed, daar, daar streven we wel naar. Want dat is de ontzettend leuk als we daar uh, meer mee kunnen gaan doen. En we zitten ook al te denken aan uh, producten die we kunnen gaan maken. Dus bijvoorbeeld een kalender. Uh, we zijn al benaderd voor boeken. Dat soort uh, dingen. Taalfoutjes ja. wordt een bedrijf. Dat zou je bijna zeggen. Ja. We zijn al een stichting. Ja, we zijn stichting. een stichting ook al. Ja, ja. ja. Dus. Um, uh, ja, we zijn een stichting omdat we dat ook gewoon uh, uh, we leuk willen blijven houden. Het is niet ons doel om er uh, mee gereikt mee te worden. En, uh, dus we zijn er wel mee bezig, ja. ja. Kan ik me ook bijvoorbeeld voorstellen dat jullie uh, misschien lezingen gaan geven op scholen. En ook zo het land ja, ingaan. Hè? Ja. Dus niet alles in een boek vastleggen, maar het ook echt aan de kinderen overbrengen. Ja. ja, educatieve functie is sowieso iets waar we wel een kans in zien. Kijk, we zijn begonnen uit een soort van humor aspect. Maar we zien natuurlijk wel heel veel dingen terugkomen. Waar je ook op een humoristische manier uh, een educatieve functie in kan vullen. Ik heb het over een mits en zijfoutje Die heel vaak gemaakt wordt bijvoorbeeld ook. Wanneer gebruik je het ene, wanneer gebruik je het andere. Um, dat zijn dingen waar je bijvoorbeeld ook lesmateriaal in zou kunnen maken. Hè? Van, nou, wat, als bijna een soort van quiz, van vind hier de fout in. Je boekjes uit zou kunnen brengen bijvoorbeeld daarin. Of een, een website zou kunnen maken waar uh, mensen zichzelf kunnen testen. Die vraag ligt er al om een boek te schrijven. Nou, de vraag vanuit de uitgeverijen zijn om, om een soort van compilatieboekjes te maken met die beelden. Dus dat is dan dat is meer het humoreffect. Dat zou dan nog niet heel erg puur educatief zijn. Maar uh, ja, wat niet is kan nog komen natuurlijk. Nou ja, de, de baan kan er denk ik gewoon straks niet meer bij. Dat Helemaal zullen we niet zien. meer. Ja, dat zullen we zien. Ja. Taalfout, en taalfoutjes.nl wordt het dan denk ik gewoon hè? Die bestaat ja, al. Ja, ja. Uh, er staat ja maar je wordt er doorverwezen naar de Facebookpagina, nee, geloof ik? Hè? Nee, nee, nee, nee er, staat, uh, oh. er staat een gewone pagina in de lucht, maar heel basis. Er staat bijna nog niks op. En dat uh, verwachten we binnen nu een hopelijke maand... een echte site uh, voor alle archiefmatige beelden en dergelijke. Dan kunnen we er vinden. echt naartoe surfen. Yes. Nou, zo is dat. Uh, tot die tijd dus nog gewoon even blijven kijken op de Facebookpagina. Taalfoutjes met ja. die V dus. Ja. Uh, Inge Hollebeek en Fella Bokel. Hartstikke Hartelijk dank. Dankjewel. Tot 12 uur nog. Hoe redden wij de Jupilair Leak? En waar surft de chef van het Volkskant Katern Vonk in zijn vrije tijd naartoe? Dit is Radio 1. Het is half 12. Hier is Jan van der Putten met het NOS-journaal. Klanten van ING hebben het opnieuw te maken met een storing. Ze kunnen niet inloggen op de internetsite of via de mobiele app. En ook betalingen via Ideal mislukken. ING weet nog niet wat de oorzaak is. De bank zegt druk bezig te zijn om alles weer op orde te krijgen. Afgelopen vrijdag werden websites van ING en andere banken aangevallen door cybercriminelen. En toezichthouder AFM vindt nu dat ze het publiek veel eerder hadden moeten informeren over die aanval. Ruim een derde van alle kinderporno in de wereld staat op Nederlandse servers. Dat blijkt uit cijfers van Inhoop, de internationale koepelorganisatie van meldpunten. Het is voor het eerst dat Inhoop de meldingen per land heeft uitgesplitst en naast elkaar heeft gezet. En de G-krant maakt een doorstart. De krant die in handen was van Henk Krol werd een maand geleden failliet verklaard. Drie bedrijven, een uitgever, een internetbedrijf en een tv-zender zien nu kansen om door te gaan met de G-krant. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is de gids.fm met Deborah Bleckenhorst. Hoe slecht is een biefstukje voor hart- en bloedvaten? Dat zometeen, nu eerst propaganda. Dual eye-to-eye eye van propaganda. Amerikaanse wetenschappers hebben naar eigen zeggen... een verband aangetoond tussen het eten van rood vlees en het krijgen van hart- en vaatziekten. Moeten wij nu ons biefstukje laten staan? Dat vraag ik aan voedingsepidemioloog Marianne Gelijnsen... van de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. En eens kijken of ik het goed zeg. Er is een stofje, L-carnitine... Zit in rood vlees en die wordt dan eigenlijk weer door bacteriën in de darmen omgezet in een andere stof. En die remt de vorming van goed cholesterol, met als gevolg meer kans op hart- en vaatzieken. Zo zeggen dan de onderzoekers in Amerika. Hebben zij gelijk? Op onderdelen van de redenering hebben ze gelijk. Kijk, het onderzoek dat is uitgevoerd op het niveau van de darmen en in de proefdieren, dat ziet er allemaal prima uit. Dus er wordt inderdaad een stofje gevormd onder invloed van uh, carnitine. Maar ze hebben dat ook eerder gevonden voor een andere stof in rood vlees, fosfatidiocholine. Dus het is niet eens zozeer gerelateerd aan het ene specifieke stofje. En dan gaat inderdaad dat gehalte van TMAO in het plasma gaat, uh, gaat omhoog. Dat is zeg maar het stofje dat eigenlijk zorgt dat mijn goede cholesterol eigenlijk niet meer uh, ja, aan, eraan te pas komt. Hè? Dat dat eigenlijk wordt afgebroken. Nou, dat is weer een, een ander stukje onderzoek waar wat meer onduidelijkheid over is. Hoor, Dat, dat staat nog helemaal niet vast dat dat precies zo werkt. Uh, ze hebben dat in de mens in ieder geval nog niet uh, zo aangetoond. Het onderzoek rammelt een beetje? <tus> Nou, op bepaalde onderdelen uh, waar ze de vertaling maken naar de volksgezondheid, uh, daar plaats ik wel wat kanttekeningen bij. Het zijn uh, echte laboratoriumwetenschappers uh, en ze doen uh, uitstekend werk. Maar de doorvertaling die ze maken naar hart- en vaatziekten voor, voor u en ik, hè, dat, ja, daar, daar rammelt uh, wel wat aan. Dus die conclusie van rood vlees eten, uh, heb je eigenlijk meer kans op hart- en vaatziekten, mag je niet zo zeggen? Nee, dat zou ik zo niet durven zeggen. Sterker nog, als je kijkt in, in epidemiologisch onderzoek... waarbij grote groepen mensen worden ondervraagd over hun vleesinname en hun risico op hart- en vaatziekte... dan zie je dat verband helemaal niet zo sterk tussen rood vlees en hart- en vaatziekte. Voor kanker wordt het wel wat meer gevonden, hè, dat het risico op darmkanker vergroot wordt bij uh, het eten van rood vlees. Maar uh, eigenlijk voor hart- en vaatziekte zit het met name in de bewerking van het vlees. Dus uh, ja, als er veel zout wordt toegevoegd uh, of het wordt gebarbecued en er worden slechte stoffen gevormd of ja, bepaalde conserveringsmiddelen, nitraat, nitriet, die zouden misschien wel wat doen. Maar die carnitine, daar, daar wordt eigenlijk uh, in dat soort onderzoek geen verband mee gevonden. Nee, want wat is dat voor stofje, die carnitine? Carnitine, dat zit in, in de eiwitcomponent van het vlees. Het is een uh, verbinding tussen twee aminozuren en uh, ja, dat is bij mijn weten een onschadelijk uh, Stof in, in vlees, die, die wordt in ieder geval niet uh, in verband gebracht met het ontstaan van hart- en vaatziekten. Want dat wordt ook gebruikt als voedingssupplement bijvoorbeeld, hè, door mensen die ja, veel sporten? Ja, dat klopt, ja, voor de spieropbouw en, en voor... er zijn ook wel onderzoeken gedaan waarbij ze hebben laten zien dat de hartfunctie wat verbetert zelfs met dat uh, carnitine. Maar ik zeg al, ze hebben het dus niet alleen aan die carnitine gekoppeld, maar het is al eerder aan een andere stof in rood vlees gekoppeld. Nou, zou rood vlees slechts zijn voor hart- en vaatziekten? Ja, dat, dat kan best. Maar dan heb je het over de vettere soorten rood vlees. Hè. Dan gaat het door het verzadigd vet. Dat zijn niet de stoffen waar deze onderzoekers naar hebben gekeken. Welk vlees kan er, zou dat kunnen zijn? Nou, als je echt een, een, een, een stuk vlees hebt, een groot steek met een grote vetrand eraan. Uh, ja, die zou ik niet eten. Dat is niet goed voor je hart. Dan moet dat vet, dat is gewoon niet goed, dat verzadigde vet. Maar als je het randje daar liggen? Een mager tartaatje of een stukje wit vlees of zo, daarvan is niet met hart- en vaatziekten echt een verband gevonden. Nu wordt rood vlees wel uh, ook gelinkt aan bijvoorbeeld kanker en diabetes. Is dat dan ook onzin? Nou, daar zit, uh, kijk, dan, dan gaan we het over een heel ander mechanisme hebben. Hè? Dan hebben we het meer over het ijzer. En kijk, rood vlees bevat uh, heemijzer. Hè? Dat is die rode kleur, dat is dat uh, heem wat, wat ook in je bloed zit. Hè? Uh, daar zit ijzer uh, in. En dat ijzer dat kan uh, op de darmwand inwerken... waardoor het risico op kanker vergroot kan worden als je er veel van eet. Daar, daar zijn wel aanwijzingen voor. Maar dat is een heel ander mechanisme dan waar deze onderzoekers naar hebben gekeken. Dus dan hebben we het niet over de eiwitcomponent of over het fosfatidylcholine, maar dan gaat het over het ijzer. En als we zeker willen weten dat wij echt geen risico lopen op uh, ja, zeg maar meer hart- en vaatziekten door het eten van rood vlees, is er meer onderzoek nodig? Um, ja, is, is dat uh, een onderzoek waarvan u zegt ja, dat is zo uitgevoerd, dat zou je zo kunnen doen? Nou, het is één grote legpuzzel. Het is allemaal niet zo eenvoudig, ook niet in de epidemiologie. Uh, want uh, het eten van bepaalde soorten vlees hangt samen met allerlei andere voedingsgewoonten... en leefpatronen uh, van mensen. En dat moet je toch uh, allemaal uit elkaar zien te trekken. En daarom is dit soort mechanistisch onderzoek, als het nu gepubliceerd is door deze Amerikaanse onderzoekers, wel heel nuttig om, om die onderliggende uh, biologische mechanismen te ontrafelen. Maar het is niet zo dat je dat heel, heel snel even doet. Wel is bekend dat als je gewoon magere witte vleessoorten eet, dat dat het risico niet verhoogt op hart- en vaatziekten of kanker. Dus uh, kip of, of kalkoen of, of andere witte vleessoorten. Vis is ook uh, gunstig voor zowel hart- en vaatziekten als uh, diabetes als uh, kanker. Dus er zijn ook uh, genoeg alternatieven uh, om uh, bij uh, het vette vlees uit de buurt te blijven. Zo is dat. Voedingsepidemioloog Marianne Gelijnsen over het vermeende risico op hart- en vaatziekten als je rood vlees eet. Hartelijk dank. Graag gedaan. Volg de gids.fm en abonneer je op de nieuwsbrief. Ontvang de hoogtepunten iedere werkdag in je mailbox. Surf naar de gids.fm en meld je aan. Hij was politiek verslaggever van de pers en hij is momenteel chef van het opinie- en achtergrondkatern Vonk van de Volkskrant. Met Simone Wijmans praat hij over zijn leven online. De webwereld van. Gustav Bessems. Ik heb, geloof ik, iets meer dan 20.000 volgers op Twitter. En ik kan niet zeggen hoeveel tijd ik online ben. Veel. Jij mengde je afgelopen zondag in een discussie op de Facebookpagina... Nederland, mijn vaderland. En er kwamen heel veel positieve reacties binnen op het bericht... dat er brand was gesticht in een moskee in Enkhuizen. En jij hebt eigenlijk een tegengeluid laten horen. Ja, iemand anders uh, twitterde... Uh, een linkje naar die uh, Facebookgroep. Dus daar ben ik toen eventjes op gaan kijken. En ik, toen heb ik zelf ook getwitterd. Goh, kijk, dit is aan de hand. En toen dacht ik, uh, dat is eigenlijk ook raar. Dan gaan nu allemaal mensen zeggen, uh, moet je kijken wat ze daar zeggen. En gaat eigenlijk niemand tegen die mensen zeggen... Uh, dat dat gek is of verkeerd. Uh, en omdat ik zelf uh, soms een hele grote mond heb over vrijheid van meningsuiting... en dat die ruimte daarvoor heel groot moet zijn... en dat je dingen binnen het gesprek of debat zou moeten oplossen. Uh, dat is mooi in theorie. Maar toen dacht ik eens, nou, laat ik een keer iets zeggen, dan tegen ze. En zo gezegd, zo gedaan. Ja. Wat waren de reacties? Of allereerst, wat heb je geschreven? De meeste reacties waren twee soorten. Of het was inderdaad uh, he, wat goed dat die moskee in een in, in brand is gestoken... of het wa waren soort oproepjes om dat vooral uh, nog meer te doen... met andere moskeeën, ook in uh, Nederland. Dus volgens mij heb ik zoiets geschreven als... Uh, dat ik dat uh, geweldsverheerlijking vond. Uh, iets waar die mensen voor zich voor zouden moeten schamen. En dat ik het nogal ironisch vond... Uh, op een groep die he, over trots op het vaderland zou gaan. En dat volgens mij, als er iets is waar je trots op zou moeten zijn... in een vaderland, om dat woord te gebruiken als het onze is... dat we hier geweld afwijzen en dingen met woorden proberen op te lossen. Heeft dat iets opgeleverd voor je gevoel? Ja, want kijk sommigen gingen gewoon heel erg blind door. en zei iemand die zei, ik ben... Uh, neergestoken door Marokkaan. Dat is ook heel, heel erg is als dat zo is. En dat moet, hè, je, je moet eerst zelf maar worden neergestoken... voordat je een beetje snapt waar we het over hebben. En, uh, jammer dat er geen mensen in die moskee zaten. Dus, dus dat, dat had je, dat het gewoon eigenlijk alleen maar steeds verder ging. Maar er waren ook mensen die bij nader inzien... Uh, ja, wel zeiden dat ze inderdaad uh, toch wel geweld afwezen... of dat ze het een beetje als grapje hadden bedoeld. Of mensen die mij probeerden uit te leggen wat hun grieven waren... waar ze allemaal mee zaten, waarom ze de islam zo erg vinden... waarom ze het idee hebben dat ze niet werden gehoord. Uh, en daar was wel echt een inhoudelijk gesprekje mee mogelijk. En met sommigen gaat het ook nog een beetje door. Dus uh, er is nu één iemand daarvan... die heeft uh, wat langer zijn verhaal voor mij op papier gezet. Dat moet ik nog lezen, moet ik nog krijgen, maar... Uh, daar kijk ik heel erg naar uit, om te kijken of we daar uh, nog verder contact over kunnen hebben. Nou zei je, je hebt ruim 20.000 volgers op Twitter. Wie ja. volg je zelf? Wie vind je interessant? Ja, ik volg vooral eigenlijk heel veel uh, media. Dus veel minder personen dan media. Uh, vaak ook buitenlandse media, zoals, uh, nou ja, dat is verder helemaal niet origineel... maar Venetiver, of de New Yorker, of The New Republic, dat soort dingen. Uh, en er is een klein aantal mensen wat ik ook wel volg... Uh, soms omdat die op een bepaald gebied heel veel uitzoeken en goede links hebben. Soms is het gewoon voor uh, vermaak. Uh, er is een uh, bijvoorbeeld, om het meest willekeurige voorbeeld te noemen... Uh, een oud dametje in New York, Muriel. Quilting Muriel heet zij op Twitter. Die is 94 en uh, die twittert gewoon eigenlijk over haar leven. Wel, ook wel eens een beetje politiek commentaar tussen zitten bedenk denk ik me nu. En die is gewoon heel erg amusant. Ook heel veel spot over uh, de fase van het leven waar zij zich inmiddels in uh, begint... Nou ja, Melle Runderkamp, dat is een van de mensen die in Fonk uh, ook een column maakt... betrouwbare mannetjes, maar die heeft ook een eigen Twitter-account onder Melle Die is scenario-schrijver en brengt dus nogal veel tijd uh, door achter de computer. En uh, die heeft het soort verveling uh, dat uh, voor anderen goede en leuke... amusante dingen oplevert, dus dat uh, doe ik ook. En muziek online? Ja, via, wat geloof ik echt niemand doet, Groove Shark. Luisteren. Maar wat is dat voor, voor site? Uh, ja, YouTube Zonder Beelden, waar je hele albums kan luisteren. En wat staat er op dit moment op repeat? Uh, op dit moment voor Asaf Avidan. Uh, het is een Israëlische zanger die een hitje heeft uh, gekregen. Nee, eigenlijk is het wel een hit, uh, omdat daar een uh, remix van is gemaakt. The Reckoning heet dat. En via die hit ben ik zijn andere albums gaan luisteren. Uh, en wat ik een heel mooi nummer vind, is uh, Love It or Leave It. De van het volkskrant-katern Von Gustav Bessems, heeft hem op repeat staan Love It or Leave It van de Israëlische zanger Asaf Afidam. Alle besproken links staan natuurlijk ook weer op onze website. De Gids .fm. Het gaat niet goed met de Jubilair League, ofwel de eerste divisie in het betaald voetbal. Door faillissementen is het aantal clubs gedaald van 20 naar 16. En van die 16 verkeert ook nog eens een aantal clubs in financiële problemen. Hoe kan die eerste divisie weer gezond en aantrekkelijk worden? Ik praat erover met bestuurslid Kortol van FC Volendam, bij mij in de studio... en aan de telefoon Willem Visser, sportjournalist van de Volkskrant. Goedemorgen heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Tol, uw club is gezond. U staat ook bovenaan, van harte. Maar er zijn ook genoeg clubs aan het worstelen. Wat doet u goed? Nou, ik denk het beleid. Wij hebben het ook heel moeilijk gehad. Uh, eind uh, vorige eeuw, 98, 99, na de degradatie, na een hele lange tijd, iedere divisie. En eigenlijk een begroting die niet vol te houden was... Uh, leken wij dus af te gaan naar een uh, positie waarin het uh, niet per haalbaar was om Volendam uh, in betaald voetbal te houden? Nou, uh, wie Volendam het dorp een beetje kent, weet dat uh, de club. Uh, die laten ze niet vallen. Dus op een nacht moest er 800.000 gulden zijn en die kwam er dus ook. Maar met op één voorwaarde, uh, de gemeente werd ingeschakeld, het stadion werd verkocht. Er moest beleid gemaakt worden waar, waarbij dit nooit meer zou kunnen voorkomen. Nou, we kregen toen een nieuw bestuur en uh, drie van die mensen zitten er nog steeds, nog altijd. En uh, voorzitter Henk Kras met name heeft toen gezegd, uh, alle uitgaven die we hoe dan ook niet kunnen dekken, die gaan we ook niet meer doen. Dus als er spelers op de loonlijst staan. die uh, dit seizoen te duur zijn. dan zijn die het eerst aan de beurt om de deur uit te gaan. En gaandeweg. hebben we zo ongeveer drie jaar over gedaan. zijn alle dure spelers na die eerste divisieperiode. de deur gewezen. En. Uh, ze hebben daarna consequent volgehouden, als de euro die er inmiddels was niet binnenkomt, kan de euro ook de deur niet uit. En spelers die niet binnen die euro passen, komen bij ons niet aan het voetballen toe. En zo zijn wij dus heel, in een heel consequent beleid, zijn we de afgelopen tien jaar bezig geweest om alleen die spelers aan te trekken die bij onze cultuur passen en zeker die bij onze financiën passen. Meneer Vissers, is dat uh, inderdaad de truc, zorg dat je beleid op orde is? Klinkt zo simpel ja. hè? Ik denk dat Cor dat gewoon heel goed vertelt. Cor zelf is ook al een, een, een man die niet weg te denken is bij Volendam. Die al jarenlang meehelpt aan het beleid, ook aan het persbeleid. En ik denk dat hij dat heel goed vertelt. Eerste visieclubs moeten gewoon... Uh, roeien met de riemen die ze hebben, dat betekent zuinig zijn. Het beste ook met mensen die jarenlang in het in, in bestuur zitten, die, uh, die weten hoe het allemaal draait. Dat is dan nu het geval bij Volendam. Dan zie je meteen van, ja die mensen hoeven het wiel niet meer opnieuw uit te vinden. Die, die voeren goed beleid, zuinig beleid. Volendam heeft natuurlijk ook nog het voordeel dat ze veel talent hebben. Hè? Niet alleen in zingen, maar ook in voetballen. Dus er zijn uh, geweldig veel jongens uit het dorp zelf die het eerste elftal halen. En die zijn natuurlijk relatief goedkoper, die hoef je niet te kopen van buiten... Dus uh, ik denk dat Volendam wel een blauwdruk zou kunnen zijn voor um, andere clubs. Ja, die moeten dus ook eigenlijk een stevig bestuur daar neerzetten... en eigenlijk geen euro er meer uitgeven die er niet is. Nou ja, de eerste divisie is gewoon een hele krappe competitie. Er, is gewoon, er zijn veel sponsors die het moeilijk hebben. Het zijn vaak lokale, lokaal getinte sponsors. Bedrijven die omvallen, die kunnen, die kunnen de clubs niet meer steunen. Ze krijgen heel weinig van tv binnen de eerste divisie. Er komt ook niet zo heel veel publiek bij de meeste clubs. Dus ze hebben gewoon hele krappe begrotingen, vaak van, van, van twee, rond de 2 miljoen euro... Nou ja, goed, als ze die rond krijgen, dat is al een hele klus. En dan moeten ze niet uh, veel, meer uit, uh, veel meer gaan uitgeven dan, uh, dan er is. Met name in de, in de tijd van Sport 7 en zo is er veel te veel geld uitgegeven... ook door, uh, door eerste divisieclubs, waardoor ze bijna allemaal in financiële problemen kwamen. Nou, we hebben een keer of drie echt een golf gehad van financiële problemen, ook in de eerste divisie. Dat moet nu echt afgelopen zijn. Ze moeten gewoon goed uh, begroten. Dat moet kunnen. Meneer Tol, behalve het uh, goed begroten, zou je ook gewoon wat meer geld willen hebben... bijvoorbeeld vanaf uh, de KNVB, kan ik me zo voorstellen? Nou, ik denk dat uh, Willem Vissers uh, een heel goed punt aanroert... als je kijkt naar uh, de steile verdeling van uh, het uh, tv-geld. Uh, bovenaan zit een uh, groot cluster daarvan. En dan gaat hij vrij stijl naar beneden. En, de, en een klein staartje van die steile verdeling... zit nog in de top van de eerste divisie, dus bij de bovenste vijf. En daaronder is het is er, valt niks meer te verdelen. En ik denk, als je puur kijkt... en, en dat is dan het beleid wat, wat ik zou voorstaan... als ik denk aan de KNVB, want dat is toch in feite onze belangenorganisatie... zou ik willen dat een beetje op het Engelse of op, de, op het Duitse model... ook het Nederlandse model geënt zou worden... waarbij drie afdelingen krijgt die alle drie een soort uh, bestaansrecht gegarandeerd krijgen, al is het maar door de eerlijker verdeling van de tv-gelden. Waardoor je, en dat zie je in Duitsland heel sterk, clubs als Braunschweig en Karlsruhe gewoon terug ziet komen omdat er toch nog steeds mogelijkheden zijn. En als je kijkt in Nederland wat daar aan het misgaan is, dan zie je dat uh, bijvoorbeeld een club als Den Bosch of Coward Eagles het bijna niet meer voor elkaar krijgt om aan te haken richting eredivisie omdat uh, de budgetten die ze, doordat ze wat laag geëindigd zijn de afgelopen jaren in de ranking uh, steeds minder uit die tv-pot krijgen. En uh, wat Willem Vissers ook al zegt, als het dan alleen moet komen van je toeschouwers of van je sponsoren. en je tv gelden, zeg maar, op, uh, in de orde van een paar ton. En dat is uh, uh, voor sommige clubs al veel. Maar als je daarmee dan je begroting, laten we zeggen, op een niveau moet brengen om ooit aan te haken bij de Eredivisie, ben je vrijwel kansloos. Maak drie lagen: meneer Vissers kan dat. Ja, drie dagen, ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt. Bedoelt hij drie divisies? Of wat bedoelt hij precies? Ja, ik bedoel daar inderdaad mee dat je net als Nederland, als Duitsland bijvoorbeeld, de Bundesliga, Eerste Liga, Tweede Liga. Met alles wat daarbij hoort, dus ook de exposure op tv enzovoorts. Maar ook met, met uh, laten we zeggen, een soort garantie dat daar uh, betaald voetbal zinvol mogelijk is. Ja, dat lijkt me sowieso. Kijk, het is nu vaak, het is eigenlijk zomaar. Ja, maar hebben wij daar genoeg clubs voor? Ja, maar als je nu in een clubs als Telstar en zo kijkt, het is allemaal zo klein geworden. Je kunt nauwelijks nog spreken van betaald voetbal. De spelers verdienen uh, veel minder dan modaal. Uh, iedereen denkt dat het een betaald voetbal is, dat, het, uh, dat die allemaal in het Porsche rijden en zo. Maar dat is in de eerste divisie zeker niet het geval. Daar zijn echt minimumsalarissen waarvan eigenlijk een speler uh, uh, nauwelijks nog kan rondkomen. Die is alleen nog maar een voetballer in de eerste divisie omdat die graag prof wil zijn. Dus het zou goed zijn dat zeker nu Murdoch straks met z'n miljoenen binnenkomt. Robert Murdoch, he, die gaat de voetbal uitzenden. Ja, ja die, die, die heeft de, de rechter gekocht voor de komende, uh, geloof tien jaar of twaalf jaar. Uh, als, hij, als, als hij ook iets meer van dat geld ook in de eerste divisie terecht zou komen. Want het is toch vaak gebleken dat de eerste divisie opleidt voor de eredivisie. Er zijn ontzettend veel eredivisie spelers, ontzettend veel uh, internationals ook, die, uh, die zijn begonnen in hun carrière in de eerste divisie. Wat bovendien een hele leuke competitie is om naar te kijken met veel open voetbal. En die zullen we moeten koesteren. Want het is ook jammer dat, dat clubs nu als Veendam met name uh, uh, uh, failliet zijn gegaan. Dat was toch een erg sympathieke club. En dat hoort er ook bij in het voetbal. Het is niet alleen Ajax, Feyenoord en P.C. Het is ook Volendam, Go de Eagles, Den Bosch. Dat zijn allemaal klassieke clubs. En we moeten proberen die te behouden... maar wel op een sobere, zuinige manier. Maar u noemt de grote jongens al even... want de KNVB heeft bijvoorbeeld ook het plan om... Uh, ik noem maar wat, de tweede elftallen van de grote clubs... Uh, in die League te laten uitkomen. Bijvoorbeeld uh, Jong Ajax, meneer Tol, tegen Volendam. Dat is toch een mooi affiche. Ja, het affiche is fantastisch... Uh, maar... Maar wij hebben daar wel wat, wat voorwaarden dan bij als ze dat zouden willen laten doorgaan. We hebben ook wel, uh, wat principiële bezwaren. Als je nu ziet dat Ajax nauw samenwerkt met Almere... dat Feyenoord nauw samenwerkt met Excelsior... PSV nauw samenwerkt met VVV, Helmsport en uh, Eindhoven... Uh, nou, je kunt je voorstellen, stel dat uh, Excelsior is de afgelopen jaren daar nogal van geprofiteerd. Stel dat Excelsior volgend jaar uh, het ook weer goed gaat doen. En als je, als je nu kijkt naar het slot van de competitie in de League, uh, waarbij het uh, zinderend spannend is. En dan zullen daar twee wedstrijden van Excelsior tussen zitten... waar ook Jong Feyenoord tussen zit. Nou, dan kun je toch voorspellen wat daar gaat gebeuren. Daar da da da da kan handjeklap gedaan worden met de, de, de kracht van de opstelling van Jong Feyenoord. We ruiken de competitievervalsing. Uh, dat lijkt dan uh, toch wel voor de hand te liggen. En als, ja. dat, uh, en als dat zes, zeven keer per jaar gaat gebeuren... Met, met, uh, ik noemde net de clubs al met wie uh, de banden zijn... dan heb ik het alleen nog over de top drie... die niet eens nu op dit moment in de uh, beloftecompetitie bovenaan staan. Maar de, we gaan er even vanuit dat die clubs dat graag willen. Dan denk ik dat de competitievervalsing voor de hand ligt. Meneer Vissers, wat moet er gebeuren om die eerste divisie... weer een beetje aantrekkelijk te maken? Voor ons, maar, ja, maar ook voor sponsoren. Ik denk aan een, aan een, aan een uh, regionale... Uh, uh, Indeling. Je hebt nu gehad dat Veendam moest naar NVV. Naar, naar dat is ook voor supporters bijna niet te doen. Je zal maar... En Bovendien was de vrijdag de speeldag. Ik vind dat echt een onzalige dag. Op zich is de dag wel goed, maar voor media is het in ieder geval slecht en ook voor supporters. Want je zult maar supporter van Veendam zijn en naar de uitwedstrijd van de MVV willen. Dan moet je dus gewoon een dag vrij nemen op vrijdag, want het is 340 kilometer of zo. Dus dat vind ik ook voor supporters heel erg onvriendelijk. En dan wordt het door sponsors gezegd, ja maar dat zijn toch maar 50 man die gaan. Maar dat zijn juist wel vaak de 50 supporters die echt van die club houden. En die ontneem je eigenlijk de kans om en te werken en naar een voetbalclub te gaan. Dus ik vind dat gewoon oneerlijk. Je zou een dag moeten zoeken dat je kunt voetballen, dat het ook voor televisie aantrekkelijk is om korte samenvattingen van die wedstrijd uit te zenden. Die worden nu op zaterdagmiddag uitgezonden terwijl de wedstrijden op, uh, op, op vrijdag zijn gespeeld. Dat is ook wel heel vreemd. Dus, en je moet die competitie gewoon, dat doen ze Daar. wel goed. Ze hebben een coöperatie, dus ze proberen, gezamenlijk proberen ze aan de weg te timmeren. Dat vind ik wel een uh, sterk punt van, dus, die, uh, van die eerste divisie. Dus dat zou zeker beter kunnen. En inderdaad gewoon die, uh, die wedstrijddagen. Daar zouden we ook wel wat aan mogen doen. Complex probleem, heren. Uh, er gaat nog veel over gepraat worden, denk ik. Zoal Kortol van FC Volendam en Willem Vissers van de Volkskrant. Hartelijk dank. Graag gedaan. Wat biedt de buis nog vanavond? Het is weer dinsdag, ja, en dan is het toch ook weer voetbal. Champions League. Vanavond de terugwedstrijden, zoals dat zo mooi heet... van Calatasaray, Real Madrid. Laat Wesley Sneijder eindelijk zien wat hij kan. Wat denkt u, meneer Tol? Ja, hè? Toch? Nee? nee, Ik hoop het voor hem, het. je doet het niet voor niks. Wij hopen het ook. Uh, even wachten op de samenvatting, want uh, Borussia Dortmund-Malaga... dat wordt live uitgezonden, die wedstrijd. En die andere dus in de samenvatting. En anders kunt u altijd nog even uitwijken naar het Uur van de Wolf... over Charles Bradley, een Amerikaanse soulzanger... die uh, eigenlijk in de jaren negentig roem vergaarde als James Brown, de imitator... en nu pas, of eigenlijk twee jaar geleden, met een debuutalbum kwam. Kijken, 11 uur, Nederland 2... De site van gids.fm is geheel vernieuwd. Nu ook voor uw tablet en smartphone. Met nieuws en achtergronden, video's en blogs. Bezoek nu de nieuwe site van de gids.fm. Goedemorgen uit de taalglas, U spreekt met Anouk. Hoi, ik heb een ster. Uh, wat nu? Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt. Vandaag.